Dit is Maud Schreurs met het CNW-journaal. In de Hoofdstationaal onderzoek om naar de luchtaanval op een uitvaartcentrum. Daarbij vielen gisteren zeker 140 doden en honderden gewonden. De betogers zeggen dat de VN niet genoeg doet om een eind te maken aan de burgeroorlog in Jemen. De regering vecht samen met Saoedi-Arabië en andere Soenitische bondgenoten tegen Sjiitische Houthi-rebellen. In de klopjacht naar een 22-jarige Syriër die een aanslag zou willen plegen op een Duitse luchthaven is opnieuw een inval gedaan in een woning in Gemnitz in het oosten van Duitsland. Daarbij is een man opgepakt die betrokken zou zijn bij de voorbereiding van een aanslag. Gisteren werd in Gemnitz al een andere flat doorzocht. Agenten vonden toen onder meer explosieven en een bomwest. Drie mannen werden opgepakt, twee van hen zijn weer vrijgelaten. De zoektocht naar de Syriër is verder uitgebreid. De orkaan Matthew is over zijn hoogtepunt heen... maar de problemen aan de Amerikaanse oostkust zijn nog niet voorbij. In North carolina en Virginia worden nog windsnelheden gemeten... van 120 km per uur en valt er veel regen. Nog steeds zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Vooral in Florida. In de VS zijn inmiddels 16 mensen omgekomen door Matthew. En daarmee is de Amerikaanse oostkust veel minder zwaar getroffen dan Haiti. Daar vielen honderden doden. In veel zwembaden zijn de roestvrij stalen bouten nog steeds niet vervangen. En daarom kan een ongeluk als een Tilburg opnieuw gebeuren, zeggen deskundigen in het radioprogramma Reporter. In Tilburg kwamen in 2011 twee luidsprekerboksen naar beneden. Een baby kwam daarbij om het leven. De bouten waaraan de boksen hingen waren van RVS. Ze waren aangetast door gloordampen. Volgens nieuwe regels moet RVS een zwembaden nog dit jaar zijn vervangen door verzinkt staal.